Ik weet niet of u ooit is overkomen wat ze van u zeggen. Van mij zijn er heel wat dingen gezegd. Soms leuke dingen. Maar vaak is het toch minder leuke dingen. Van wie je eigenlijk wel bent. Er zijn mensen die zeggen je bent sentimenteel. Je bent een sentimenteel persoon. Je bent zeker niet emotioneel. Oké, okay. maar mensen oordelen over, over je. Er zijn er ook mensen die zeggen, je bent een zwartkijker. Je bent pessimistisch. Dat wordt ook vaak over me gezegd. Er zijn er ook bij die zeggen, je bent een binnenvetter. En er zijn vaak mensen die me nog niet zo lang kennen. Schijnbaar kunnen de mensen toch alles van je zeggen... Terwijl je zelf niet realiseert wie je eigenlijk wel bent. En dan vraag je jezelf af, wat, wat vind je zelf? Wie je bent en wat je bent. Ik ben eigenlijk een realist. Zo zie ik mezelf eigenlijk. Realistisch. En dat wil ik eigenlijk zijn. Ik was het niet. Ik was nooit realistisch. Ik was meer ja, ik heb vrienden om me heen nodig en ik maak heel makkelijk vrienden vroeger, heel makkelijk. Want ik was uh, in mijn jongensjaren automonteur. En nou ja, wie houdt nou niet van een automonteur? <laughs> Laten we eerlijk zijn. En ik was een, een hele mooie automonteur, dus uh, ik kreeg natuurlijk ook hele mooie klanten. De ene moet meer betalen dan de ander, soms voor gratis. Maar ik had heel wat vrienden. De hele straat waar ik woon, dat zijn allemaal mijn vrienden. Maar als er families komen, ja dan, dan, ja, dan ben ik een vriend van ze. Want iedereen wil naast me zitten. Want ze hebben wel eens, wel eens wat aan zijn auto. Hé, nou, Louis, luister eens even. Ik heb een rammeltje hier en een rammeltje daar. Wat kan dat zijn? Nou, Louis is natuurlijk jong en uh, net zo gek. Want die, ja, het boeit hem wel, weet je wel. Want hier zit het al, oh, dat zal dat wel zijn. En vaak is dat ook wel zo. Dus ik was uh, al heel gauw favoriet bij de, bij, bij de familie, bij de vrienden in de straat. Iedereen die, die mij kent, ja, die, die, die mag me eigenlijk wel. Maar als je realist wordt... Ja, dan gaan toch je vrienden een beetje van je weg. Als ze mij gevraagd wordt van Louis, wat ga je spreken vandaag? Dan vind ik altijd heel moeilijk om een antwoord te geven. Wat, wat, wat, wat moet nou ik spreken? Ja, wat heb ik nou eigenlijk? Eigenlijk heb ik van alles een beetje. Maar als ik dan toch een naam moet geven, wat, waar ga je het over hebben? Dan kan ik eigenlijk maar over één ding zeggen. De waarheid. Ik wil over de waarheid spreken. Altijd. En nooit wat anders. Hoe het ook mag klinken. Maar ik weet ook wel... wanneer je over de waarheid gaat spreken... Heb je beslist geen vrienden. En ik moet zeker. Uit ervaring hebben. Want toen ik tot geloof kwam. Toen. Uh, had ik gewoon een hele gemeente vol met vrienden. Echt een hele gemeente vol met vrienden. Er waren wel honderden. Ieder weekend. Word ik uitgenodigd met mijn vrouw samen. Op een verjaardag, want als je een grote gemeente hebt, heb ben je altijd wel een verjaardag. Dan is het daar eten en hier eten en daar feesten en hier feesten en dat gebeurt allemaal op Shabbat. Het is gewoon heerlijk om onder die mensen te zijn. Maar, je bent nieuw in die gemeente. Je hoort ook natuurlijk heel wat op zo'n verjaardag, meer dan in de gemeente. En dat zijn dingen die, die je soms denkt van, ja, je kan beter in de wereld zitten als in zo'n gemeente waar Yeshua centraal staat. En het is echt waarheid wat ik vertel. Dat ik op een gegeven moment moet zeggen van, zo spreken we niet over onze broeders en over onze zusters. Ik ben werkelijk echt opgestaan, dat doen we zo niet. En dat is eigenlijk alleen maar kwaad spreken over mijn broeder en mijn zuster die hier zitten. Dit is waarheid. Ik spreek geen leugen. Want zij zelf wisten dat niet. En waarom ik dan wel en de rest niet? En zij niet en ik wel? Dat komt alleen maar omdat ik aan de andere lijn stond als zij staan. Daarom hoor ik alle woorden zeggen over de betrokkene persoon. En ik heb mijn mond gehouden. En toen er een keertje een conflict was, toen kwam de waarheid. Want eigenlijk was er maar eentje die achter, achter ze staat. En dat is onze zuster Anneke die erachter zit. Want ze stond wel voor de waarheid. En dat is mooi. Zij weet waar ik het over heb. Want zij zijn ze ook niet blind en zeker niet doof. Dat is als je de waarheid wil spreken. Dat is gewoon als, jij, als je durft te spreken, zo spreekt de Heer. Je maakt geen vrienden. Vandaag maak ik het dus eigenlijk zelf mee. En ik kan het eigenlijk lezen uit, vanuit de Bijbel. Die werkelijk mijn vriend is, dat is De Bijbel. Dat Yeshua ook geen vrienden had. Hij was maar alleen. Met zijn leerlingen. Ze haten hem tot aan het bot. Hij is er juist voor gekomen. Waarom? Omdat hij de waarheid bracht. De waarheid is soms hard. Maar dat moet wel gesproken worden. Het moet wel gezegd worden. Want anders wordt het een standaard. Gemeente zoals het overal is. We spreken over de, dingen, over de dingen die bij die gemeente past. Want zo houden we vrienden, zo houden we alles bij elkaar. Ga je het anders doen, dan ontstaan er problemen. Ik heb deze week gehoord van een pastor die zegt: Als je de wet doet, dan word je er alleen maar moe van. En dan hoor ik heel zachtjes amen op zeggen. Echt? Dat is waarheid. Van steek het er maar eens even in je zak. Je wordt gewoon moe van de wet van God. Hij probeert het nog uit te leggen. Hij zegt, ik ben getrouwd met mijn vrouw. Dan ga ik haar toch niet vertellen van je moet dit en je moet dat en je moet dat doen. We hebben een relatie. Ja, zo spreken we ook. Weet u, concurrentie is helemaal niet erg. Maar valse concurrentie, dat is wel erg. Want wanneer je de waarheid doet, dan zien de mensen eigenlijk dat je leugen verkoopt. Je doet veel te moeilijk. Maar toch, ondanks alles, heb ik de waarheid lief. En ik zal altijd tot het einde de waarheid blijven zeggen... Er is vandaag van de dag eigenlijk niets veranderd als 2000 jaar geleden. Helemaal niets. Alles is zo blijven zitten zoals het was. Geen nieuws onder de zon. Er zijn niet meer gelovigen als het toen was in de tijd van Yeshua. Alles is gewoon zo blijven staan, zo blijven zitten. Er is helemaal geen vooruitgang. Misschien denkt u van wel... Er zijn groepen mensen die zeggen: van, Je moet het Nieuwe Testament doen, de Evangelie, Jezus aanvaarden en je wordt behouden. De rest is niet nodig. Ik hoor ook groepen zeggen: We moeten de Torah doen, en de profeten, en de rest. Dat is niet direct nodig. Want we hebben de Torah. We zijn ook erbij die zeggen. Je moet, je moet de Torah de profeten. En het Tweede Testament doen. Of het Nieuwe Testament. Of de Evangelieën. Wie heeft er dan nou gelijk? Op een gegeven moment zijn we dus verdeeld. Die ene doet het zo. De ander doet het anders. En we doen het eigenlijk allemaal goed. Wel ik heb daar één ding geleerd. Ze zijn allemaal mijn broeders en mijn zusters. Die in God geloof, God Yahweh geloof. die in Yeshua geloof of in Jezus geloof. ik noem dat mijn broeders en mijn zusters. Ook de Mormonen. dat zijn mijn broeders en mijn zusters. Maar Yeshua, die zegt anders. Alleen hij die doet, of zij die doet, de wil van mijn vader in de hemel, dat is mijn broeder en mijn zuster. En waarom doe ik dat? En waarom zeg ik dat? Om vrienden te bewaren. Daarom zeg ik ook dat tweede, wat Yeshua eigenlijk zegt. We mogen allemaal zelf invullen hoe we dat willen. Dat staat hier in de evangelie geschreven. Laten we een stukje lezen. Ik wil u uitnodigen om Lukas 4 te lezen. Het is een, een tekst die wij allemaal kennen, maar daar moet ik eigenlijk mee beginnen. Het is een tekst die in Jesaja al uitgesproken is. Lukas 4... Vers 18. De geest des heren is op mij, daarom dat hij mij gezalf geeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij, hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid om het te verkondigen, het aangename jaar des Heren. Wel, deze tekst heeft Yeshua gelezen, voorgelezen in de synagoge. Dat heb ik met mijn laatste woord ook gesproken. Maar bestudeer deze woorden wat er hier staat als u thuis bent. Laat het niet zomaar voorbij gaan. Wat ik eigenlijk naar voren wil halen is namelijk... om te verkondigen aan de blinden het gezicht. Er zijn dus toch blinden die geen zicht hebben. Spreekt hij hier over de blinden die niet zien? Of spreekt hij over ziende blinden? Kijk, hij spreekt hier ook over loslating van de gevangenen. Er zijn er die geloven dat de gevangenen zijn losgelaten. Die zijn er. Maar bedoelt hij dat? Dat is een vraag. Om aan de armen het evangelie te brengen. Bedoelt hij nou echt om aan de armen het goede nieuws te brengen? Dan moet u een antwoord opzoeken. Bedoelt hij dat eigenlijk? Laten we naar de volgende tekst gaan. Lucas 17. Hij zeide tot zijn discipelen, vers 1... De discipelen bedoelt, bedoelt hij hier dus niet. De twaalf, ja? Dat is alle leerlingen van hem. Straks komt hij, er, komt hij erachter. Nu zouden we denken van nou, de discipelen, er zal wel die twaalf zijn. Nogmaals. Hij zeide tot, tot zijn discipelen, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen, maar we hem door wie zij komen... Waar heeft hij het eigenlijk over? Want dat is echt heel belangrijk. Om dat te weten. Wij hebben vaak misschien over stelen, bedriegen, liegen. Waar heeft hij nou in die tijd over? Wel, daar is geen haar veranderd. Maar die tijd van toen. Als vandaag. Yeshua was op deze wereld gekomen. Voor het volk Israël. En eigenlijk... Hebben ze hem niet aangenomen. Er zijn een klein deel van de mensen. Dat zijn die mensen die hier bij hem zitten. Die hem aangenomen hebben. Maar er is vijandschap in die tijd. Tussen Yeshua en de rabbies. Want hij vertelt een heel ander verhaal. Als de, al die rabbies in de synagoge vertellen. Hij spreekt de waarheid. Hij zegt ik ben de waarheid. Ik ben de weg. En dat zit niet lekker. Dat zit niet lekker. Bij, bij de farisees en bij de schriftgeleerden. En dan zegt hij dus zulke dingen. En wat bedoelt hij nou eigenlijk over verleidingen? Wel, ik heb dus een paar teksten moeten halen uit andere bijbels. Dan spreekt hij over struikelblokken. En over, over ten val brengen. Hij spreekt hier over discipelen die in hem geloven. En wat, wat, de, wat de bedoeling was is, voor de andere groep... dat ze deze mensen, deze kleinen die bij hem komen... ten val willen brengen om hem weer te misleiden... van de weg die ze gegaan zijn met Yeshua. Daar gaat het hele verhaal over. Vers 2. Het zou beter voor hem zijn... Als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde. Daar gaat het eigenlijk over. Zie toe op jezelf. Hij zegt pas dan op voor jezelf. Indien uw broeder zondig, bestraf hem. Indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelf, indien hij zevenmaal per dag tegen u zondig en zevenmaal tot u terugkomt en zegt ik heb berouw, zult gij hem vergeven. U weet dat zult een heel hard woord is. Je zult hem vergeven. Alsof ze keulen hebben ze horen donderen. Dat kwam echt als een, als een, als een bom tussen deze discipelen. En de apostelen zeiden tot de Heer: Geef ons meer geloof. Dat kan niet, onmogelijk. Ik weet dat we het anders geleerd hebben en anders gelezen hebben. Want zo had ik het ook gedaan. Maar ik zie de dingen anders. Nu. Geef ons meer geloof. zeiden de apostelen. Dat zijn die twaalf die bij hem horen. Die zaten dus gewoon bij de andere discipelen samen. En ze horen hem dit spreken. Zevenmaal per dag blijven vergeven. Kom. Waar haal ik die kracht en die wijsheid vandaan? En die mogelijkheden? En dan zegt Jezus: iets. Vers 6. De Heere zeiden. Indien gij een geloof had als een mosterzaad. Gij zult tot deze boom zeggen. Word ontworteld. En in de zegeplan. En hij zou u gehoorzamen. Wat zegt hij eigenlijk hier? Het is zo simpel. Doe nou wat ik zeg. Doe gewoon wat ik zeg. Vergeef hem gewoon zeven keer per dag. Je vraagt iets onmogelijk van me, maar dat is het. Doe dat dan. Weet u, lieve mensen, het schiet mij in mijn hoofd. Te binnen. Er staat ook geschreven: als er twee van u eenparig bidden, om één ding, wat zegt die? Het zal u geworden. U kent ze ook. Maar waar, waarover moeten we het van midden samen? Heeft iemand een voorbeeld hiervoor? Voor een groene fiets? Amen. Als wij samen een geschil hebben. Een probleem hebben. Dat we niet uitkomen. Dus twee eenparig zijn. Eenparig. Ik heb één keer gebeden van vader... Leid mij de weg die ik gaan moet. Hij gaat het zeggen. Hij gaat het zeggen. Dat heeft hij beloofd. Als ik twee mensen problemen heb. Hoewel een broeder en een zuster uit de gemeente. Of een stel, of een, een familie. Het maakt helemaal niks uit. Als je één paar de gedachten hebt. Dat ik God wil volgen. Wat er ook maar gezegd wordt. En je gaat door je knieën heen. Zal hij het doen. Hij zal je antwoord geven. Maar vaak denken we als we bidden... voor de salarisverhoging dat hij het gaat doen. Omdat <lacht> we het nodig hebben. Nee, lieve mensen, zo had ik het vroeger ook gedacht. Vers 7. Wie van u zal tot zijn slaaf... die voor hem ploeg... of voor vee hoedt, als hij van het land thuis komt zeggen... Komt er stond hier aan tafel. Zal hij niet weleer tot hem zeggen. Maak mijn maaltijd gereed. Schort uw kle kleren op en bedien mij. Tot ik klaar ben met eten en drinken. En daarna kun gij eten en drinken. Zal hij de slaaf soms danken. Omdat hij deed wat hem bevolen was. Zo moet gij nadat gij alles gedaan hebt. Wat u bevolen is zeggen. Wij zijn onnutte slaven. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Lieve mensen, als je dit leest, sommige bijbeltjes, dan wordt het in stukken verdeeld. Dan lezen we een apart verhaal. Maar je moet dit helemaal lezen in één keer. In één ademteug lezen, dan weten we waar het eigenlijk vroeger over ging. Wij daarentegen hier, we leren om de hele Bijbel te doen. En als we dat gedaan hebben, als we alles hebben volbracht wat gedaan moet worden. Dan moeten we niet op onze borsten rammen van haha, ik vier de Shabbat en ik uh, geef de tienden. En de... We hebben slechts gedaan wat we doen moesten. Onnutte slaaf. Je hebt alleen maar gedaan wat je doen moet. Blijf nederig. Ga niet op je borst rammen. Je hebt geen streepje voor. Je hebt slechts gedaan wat er gedaan moet worden. Al dat andere wordt u gegeven door genade. Ik wil verder gaan naar Johannes 9. En dan wil ik lezen vanaf vers 1. De blind geborene. Ik lees allemaal verhalen die u ze eigenlijk allemaal uit het hoofd kent. Of althans, u hebt het beslist wel gehoord. En het is namelijk zo, als iemand zeg maar iets mankeert, zeker bij de geboorte, dan is de vraag altijd van wie heeft gezondigd? Dat is standaard. Wat is er nou fout gegaan? Of fijn, we gaan lezen. Johannes 9 vers 1. En voorbijgaande zag Yeshua een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: "Rabbi, wie heeft gezondig deze of zijn ouders dat hij blind geboren is?" Yeshua antwoordde: "Nog deze heeft gezondig nog zijn ouders, maar de werken Gods moet in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft." Zolang het dag is. En er komt een, een nacht. waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben. ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwt hij op de grond. en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde, hij legde hem het slijk op de ogen. En hij zeide tot hem: Ga, ga heen. Was u in het badwater van Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezondenen. En wat zei die blinde? Geef mij meer geloof. Staat het er niet? Nee, het staat er niet. U moet eventjes bij stilstaan bij dit verhaal. Die man was blind van de geboorte af. En dan komt er iemand aan... En die maakt de die slijk van aarde, smeert hem op zijn blinde ogen en hij zegt, ga jij even naar Siloam. Moet u het maar eens even proberen. Dan zeggen ze, heb je een gaatje bij je hoofd? Ben je wel goed wijs? Maar deze man, hij ging heen en wist zich en kwam het, ziende terug. Zonder commentaar. Wat ik eigenlijk ook wil toevoegen aan dit, aan dit stukje is: ons gedrag moet eigenlijk ook een beetje hetzelfde zijn, zoals deze blindgeborene man. Ook al begrijpen we soms de dingen niet, ga toch even mee. Weet u, in principe, in principe zeg ik, zijn we eigenlijk allemaal een beetje blind. Wij zien het nog niet. Ik ben ook zo ver gekomen als ik nu ben door iemand zijn schouder vast te houden om achter hem aan te lopen. Zo werd ik langzaam ziende. We zien soms de dingen niet. Maar ga niet zeggen, ik weet het beter. Dan leer je nooit wat. We gaan terug naar het verhaal. De buren dan zeiden tot hem vroeger als bedelaar gekend hadden is hij niet, die zat te bedelen. Sommigen zeiden, hij is het. Anderen zeiden, nee, maar hij is gelijk op hem. Hij zeiden, ik ben het. Zij zeiden, afijn, het wordt een hele hakketak... van wie hij wel eigenlijk is. Want het is natuurlijk heel moeilijk om te erkennen van... dat er een man zijn blinde ogen genezen heeft. Hij heeft niet eens ogen. Hij heeft nooit kunnen zien. Ik zal een sprongetje maken... Naar vers, vers 18. De Joden dan geloofden niet van hem... dat hij blind geweest en ziende was geworden. Zodat zij de ouders geroepen hadden... van hem die ziende was geworden. En zij vroegen hun en zeiden... is dit uw zoon van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan zien... Deze man heeft al een paar keer verteld wat er gebeurd is. Zijn ouders antwoordden en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Vraag het hem zelf. Hij geeft zijn leeftijd, hij zal voor u zelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen, indien iemand mocht beleiden dat hij de Christus was. Hij uit de synagoge zou worden gebannen. Ik zou hier ook uit angst niet de waarheid spreken. Maar dat gaat niet gebeuren, lieve mensen. Ik sta hier voor de waarheid. Ik wil alleen maar zeggen dat er toen en vandaag nog helemaal niets veranderd is. De situatie is nog steeds hetzelfde. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd en vraag hem zelf. Ze riepen dan de tweede malen de man die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij antwoordde. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik een blind was, nu zien kan. Ik zal weer verder een sprongetje maken, lieve mensen. Want het is een heel lang verhaal. En dan wil ik vers 32 lezen. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geboren geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Zij antwoordde en zeide tot hem, Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. Wegwezen hier. Yeshua hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. Hij zeide toen hij hem aantrof, Geloof gij in de zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide, En wie is hij, Heere, dat ik hem mogen geloven Yeshua zei tot hem gij hebt hem niet slechts gezien maar die met u spreekt die is het hij zei geef mij meer geloof nee dat zei hij niet hè? nee dat zegt hij niet ik geloof heren oh dat is zo mooi hè? dat is zo mooi en zo fijn wanneer u iets geleerd hebt om dat gewoon aan te nemen. Neem dat aan. En dan zal ik u even heel voorzichtig, langzaam, zachtjes zeggen. U kan het altijd nog verwerpen. Het is niet goed wat ik nu zeg. Maar u kan het altijd nog verwerpen. Als u ervoor bang bent. Maar gaat er altijd vanuit dat het, dat het rechtvaardig is wat u hoort. Geef de spreker voordeel van de twijfel. Ten alle tijden. Want wij zien niet. Onze ogen worden geopend. Zoals bij deze blindgeborenen. Hij zeide: Ik geloof Heeren. En hij wierp zich voor hem neder. En Jeshua zeide: Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen. Opdat wie niet zien, zien mogen. En wie zien, blind worden. Dit is ook iets die uitleg nodig heeft. De zienden worden niet blind. Want de ziende zal anders gedragen. Maar de mensen die menen dat ze het zien. Als u denkt, ik weet het beter. Als u meent de waarheid te hebben. Die zullen blind worden. Die zullen nooit zien. Want om te kunnen zien, hebben we de waarheid nodig. En dat is Yeshua. Niemand anders. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën die bij hem waren. En ze zeiden tot hem, zijn we soms ook blind? En dan zei Yeshua tot hem, indien gij blind waart, zal gij geen zonde hebben. Hij weet het niet. Maar nu zeg gij, wij zien. Hij zegt: daarom blijven je blind. Lieve mensen, het was gewoon het kwaad wat er uitgesproken was. Een vloek dat blijft daar zo totdat die welkom is en dat die aangenomen is als dat het hoort zoals hij dat gevraagd heeft ik weet dat het een bekend verhaal is voor ieder maar misschien zitten er toch wat dingen in bij u dat u zegt van ja dat zou ik toch een beetje anders doen we gaan verder naar Lucas 19 Wat was een mooi verhaal u kent ze allemaal. Sacheus. Wat een verhaal. Ik denk dat uh, heel wat zusters die voor de kinderklas hebben gestaan. Toch wel dit verhaal hebben verteld. Dus je kunt er wel dromen. Je hoeft echt de boeken niet bij te hebben. U kan gewoon even horen. En dan is het, zal het best wel goed zijn. En hij kwam te Jericho binnen. En ging erdoor. En zie, er was een man. Sacheus geheten. De oppertollenaar was... En hij was rijk. Sacheus, een oppertollenaar. Ik ken alleen maar een belastinginspecteur. En eigenlijk zijn ze nooit geliefd. Maar zo'n haat deze mensen. Belastingambtenaar. Oh. Hoe, wie dat ook maar is, hij werkt bij de belasting. Moet je oppassen. Zo zijn wij misschien ook wel een beetje. Ik weet het niet. Maar Sacheus heeft eigenlijk alles tegen. Maar deze man was klein. Hij werkt bij de belasting. Hij heeft, is nog een mannetje. Dus van een, een hele hoge functie. Want het was een opperman daar zo. En hij is klein. Hij ziet er niet uit. Het is geen man. Het is haast een mietje. Zou je zeggen. Maar wel stinkerijk. Dus veel vrienden heeft hij niet. En hij trachtte te zien wie Yeshua was. En hij slaagde er niet in vanwege de schade. Want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in de wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langskomen. Het is net alsof de koningin kom. Langs zou komen en we weten de route. En wij, we leggen alvast onze stoelen neer. Of sommigen die hebben dan een hele grote hoge trap genomen. Of die hangen aan zo'n verkeersbord. Want ze komen hier langs. Zo deed Zacchaeus er. De. Hij ging de vijgenboom, een wilde vijgenboom in om Yeshua te kunnen zien. En toen Yeshua bij de plaats kwam, keek Yeshua naar boven en zei tot hem. Zacchaeus, kom vlug, vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem, wat staat erop? Met blijdschap. Lieve mensen, toen ik dit las, want hier gaat het namelijk om. Het moet van ganse harten zijn. Het, hij moet welkom zijn. En er moet liefde zijn. En de liefde moet ongeveins zijn. Ongeveins, niet gehuigeld. Het moet puur zijn. Niet nagemaakt. Dat had Zacchaeus wel. Hij ontving hem het blijdschap. En toen, hij, toen zij het zagen... ...morden zij allen en zeiden... ...hij is bij een zondige man binnengegaan... ...om zijn intrek te nemen. Zo wordt er over hem gesproken. Ik bedoel over Yeshua. Wordt er op deze manier gesproken... ...door de mensen eromheen. Omdat hij bij Zacchaeus binnenkwam omdat hij een tolontvanger is, ofwel een belastingambtenaar. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de heren, zie, de helft van mijn bezit, heren, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets heeft afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Yeshua zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken omdat ook deze een zoon van Abraham is. Oh, is dat niet geweldig lieve mensen? Als u een zoon van Abraham bent. En u heet Yeshua welkom. Dan gaat dit soort dingen gebeuren. Want de zoon des mensen is gekomen. Om het verlorene te zoeken. En te redden. Is dat niet een amen waard? Hij is gekomen om ze te redden. En hij wordt eigenlijk maar magertjes ontvangen. Dat is het groot probleem. Als u zijn woord hoort... grijp hem dan van ganse harte. En bestudeer dat. Mag echt maar twijfelen, maar bestudeer dat. Zoek dat eens even. Laat het tot u komen. Laat het, laat het een beetje zakken... Ga lezen, als je niet uitkomt, lieve mensen. Leg het even opzij. Laten we verder lezen. Johannes 14, vers 6. Joshua zei tot hem. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit is hardop gezegd. En voor, voor velen is dit ook keihard. Maar het is wel de waarheid. En het is het overwegen waard. Of dat wel waar is. Maar Yeshua is gezonden door de vader. De vader heeft getuigd van zijn zoon. Als we zijn, als we zijn woorden niet accepteren. Dan verwerpen we gewoon zijn woorden. Geloven we niet in hem. Dan maak je de woorden van vader Yahweh. Tot een leugenaar. Yeshua is niet gekomen om de wetten en de profeten overboord te gooien. Daar is hij niet voor gekomen. Hij is gekomen om te vervullen. Er staat allemaal in de evangeliën. Maar sommige mensen denken er gewoon makkelijk over. En zeggen van nou, als we Jezus blijden, dan zijn we gered. Dan zoeken we gewoon iets makkelijks uit. Waar niets verboden is en alles mag. Waarom zouden we moeilijk doen bij Emmanuel? Ja toch? We zijn toch gered? Jezus is genoeg. Matthäus 5, vers 17. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om ze te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat zal er niet één Jota of een titel vergaan van de wet, eer alles zijn geschied. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en deze zo leert, zal zeer klein heten in het de Koninkrijk der Hemelen. Doch wie ze doet en leert, zal groot heten in het de Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is meer dan de schriftgeleerden en de farizeeën zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Misschien, misschien, misschien zit er bij u een twijfel aan van het ene tekst. Vers 19. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert... zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Oh, dus klein, maar je komt er toch. Dat geeft een beetje hoop. Ja, dat geeft een beetje hoop. Maar klein in de Bijbel, dat wil zeggen te gering. Je bent te gering bevonden. Je telt niet mee. Ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd, nou, laat maar dan maar de kleinste zijn. Dan laten we een paar van die gebodjes maar even opzij. Dan komen we er ook. Dan maar derde klas. Maar zo werkt het niet. Hij is niet gekomen daarvoor. Matthäus 7, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, heren, heren, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders, die in de hemelen is. Velen zullen tot die, ten die dagen tot mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Dus je kan soms wel bezig zijn, en dan sta je daar, en dan zegt hij, ik ken je niet. Zo realistisch is het, omdat we de wet hebben nagelaten. Daarom ontstaat er zulke dingen. Wat nog belangrijker is van de hele boodschap is dat laatste wat er nu komt. Dat wij elkaar moeten vergeven. Als u het gebed van onze vader leest... Er staat in Matthäus 6, vers 12. En vergeef onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... maar verlos ons van de boze. Vers 14. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader ook vergeven... Maar indien jij de mensen niet vergeeft, zal uw vader die overtredingen niet vergeven. Yeshua is gekomen op deze wereld om ons te vergeven. Vader heeft zichzelf met ons verzoen door Yeshua. Wij kunnen dus nooit onvergevingsgezinnen zijn, on onvergevingsgezinnen leven. Wat er ook maar gebeurt. Wij moeten ons eigen altijd blijven vergeven. Vergeet dat niet. Want weten jullie van mensen. Die vergeving. Maar als je u, als u elkaar niet vergeeft. Dat maakt zoveel in je kapot. Niet de persoon die je kwaad hebt aangedaan. Maar de persoon die kwaad gedaan is. Je leeft met een wrok in je hart. En wrok. En onvergeving gezinheid. maakt je kapot. Je gaat er altijd mee zitten. Mee lopen. Uh, ons heel systeem. De mens die kan dat dus niet verwerken. Je moet dat los kunnen laten. Je moet ze gewoon vergeven. Of het nou zeven keer per dag is of veertig keer per dag. Het maakt helemaal niets uit. Je blijft hem ten alle tijden vergeven. Want daar kom je er los van. Als je dus niet vergeeft, zegt hij... dan kan ik je ook je overtredingen niet vergeven. Alle wetteloosheid is zonde... Als we de wetten overtreden, dan is het zonde. Maar, zegt Johannes, niet alle zonde leidt tot de dood. Wel, ik ga er één uithalen. En we zien twee of drie. Maar laten we bij één beginnen. Onvergevingsgezinheid is zonde hebben tot de dood. Geloof me. Niets moeilijker dan dat. En dan praat ik echt. Ik weet waar het over gaat. Als het over verkrachting gaat en als het over misbruik gaat. Dan, oh, enfin, mensen die, in, die slechte dingen hebben meegemaakt in de leven, in de kampen. En te veel om op te noemen allemaal. Wij moeten het kunnen vergeven. En ga niet bidden voor meer geloof. Moeten het gewoon doen. Gewoon doen. De discipelen van Yeshua. de apostelen die vroegen aan Yeshua meer geloof om, om dit soort dingen aan te kunnen bidden voor kracht voor geloof om dat te kunnen doen maar Yeshua zegt als je nou gewoon doet wat ik zeg dus als je dan nou maar een geloof had als een mosterdzaadje zou je dus gewoon tegen die moeder bij je boom zeggen van ga jij in zee staan want zo makkelijk is het gewoon doen, hij is toch je heer dan gaan we toch niet in discussie van ik kan het niet, ik doe het niet. Ik weet dat het moeilijk is. De natuurlijke mens kan dat dus niet. Onmogelijk. Maar niet vergeven is een zonde tot de dood. Dit wil ik u zeggen. Dit is een van de belangrijke taken van ieder, van ieder mens. De priester aan bekleed. Om dat te zeggen. Wel vandaag ben ik blij dat ik dit tegen een ieder van u mag zeggen. Mocht er nog iets zijn tussen u en uw broeder, maak het in orde. Laat niet overnacht gaan, zegt hij. Maak het gelijk in orde. Als u straks naar de offerkist wil gaan en u gedenkt dat er nog iets is, dat zegt het woord van God, dat zegt Yeshua, leg het geld even opzij. Ga naar uw broeder toe. Maak het met hem in orde en ga dan naar de overkist. Zo gevoelig ligt dat. Deze teksten die kunnen we allemaal. Het is wel lang geleden dat we misschien gehoord hebben. En hier misschien nog nooit. Maar zo gevoelig ligt het. We moeten een ieder kunnen vergeven. En kunnen we dat? Jazeker kunnen we dat. We kunnen makkelijk gehoorzamen en doen wat hij zegt. En wat je nodig hebt, is een wil. En geloof mij, de eerste keer zal het zeer doen. Afijn, de tweede keer zal u het met liefde doen. U wilt het van het ganse harte doen. Want als u samen eenparig voor dezelfde zaak wilt bidden. Voor een goede zaak. Dat er harmonie is binnen de gemeente van God. Ik zal het doen, zegt hij. Maar we hebben wel liefde nodig. We hebben wel gehoorzaamheid nodig. En de wet van God, die is echt niet weggedaan. Dat zal blijven tot in eeuwigheid. Amen.